Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft wereldleiders bedankt... die de afgelopen avond een diner bijwoonden op Paleishuis ten Bos. De koning wenst hen wijsheid in de gesprekken die ze zullen voeren... op de NAVO-top die komende dag weer verder gaat. De Amerikaanse president Trump is de belangrijkste gast. Hij slaapt vannacht in het Paleis van de koning. Volgens secretaris-generaal Rutte... zal de VS zich in blijven zetten voor het bondgenootschap. Afgelopen avond hadden enkele honderden actievoerders zich verzameld op het strand van Scheveningen. Zij wilden aandacht vragen voor de oorlog in Gaza. De atoominstallaties van Iran lijken niet verwoest na de Amerikaanse bombardementen. Tot die conclusie komt CNN. De nieuwszender sprak met anonieme bronnen... die een rapport van de militaire inlichtingendienst van het Pentagon hebben ingezien. Zij zeggen onder meer dat de voorraad verrijkt uranium niet is vernietigd. De onderzoekers schatten dat het atoomprogramma maar met enkele maanden is vertraagd. Eerder zei Trump dat de atoominstallaties compleet verwoest waren. In Frankrijk moeten nog eens 800.000 auto's met airbags van het merk Takata aan de kant blijven staan. Het gaat volgens een Franse krant om auto's van onder meer BMW, Audi, Volkswagen en Seat... Eerder werden al auto's van Citroën teruggeroepen... na de dood van een vrouw door een kapotte airbag in een auto van het merk. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de CO2-heffing op de industrie moet verdwijnen. De heffing werd voorgesteld door VVD-minister Hermans. Maar met verkiezingen in zicht wil de partij de industrie niet belasten. Ook PVV en BBB trekken zich terug. Daarmee is er een meerderheid voor afschaffing van de CO2-belasting. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. In het zuiden schijnt morgen de zon af en toe. Dan wordt het een graad of 25. In het noorden veel bewolking en soms ook regen. Het wordt daar maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Waiting for you. What? Telling me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 We'll Ik was meteen ondersteboven boven. En jij jongen ook. En we liepen samen verder. En ik dacht, hoe was er bijna niks zo? Goed hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik.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 Ben EN daar? Ben